Ach, hoe snel toch gaat de tijd? Amsterdam, eens wel gelegen, is geweldig uitgebreid. Tot een bruisend metropool met een gaatje in zijn zoon. Alle volkeren der landen zijn er momenteel voorhanden. Kijk, daar zit een groepje Turken aan een waterpijp te lurken. Ahmed Ali uit Kuwait, missen vrouw en missigheid. En een koppeltje Ghanese zit hier stom verbaasd te wezen. Dit hadden ze nooit gedacht, ze fietsen hier zelfs in de gracht. Een Engelsman gaat op zijn bike, sightseeing over de zee In de coffeeshop het strootje krijg je koffie bij je blootje. En een zwerver eet ze prak enkel uit de biobak. Eén milieu oké -okay diner, Amsterdam Holla Big City! Oh, so mijn Piet die klaagt zijn nood. Ziet zijn vrouw emanciperen. Straks verdient ze zelf ter brood, zit ik met de vuile vaat en mijn vrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangezwabberd door een kleuter vol gekladder, of hij rond door de straat, naar een kinderfeestje gaat. Jan die is gestrand, met een wielklem op zijn band. Eén agent die doende is, scheldt hij uit voor rotte vis. Hij druipt af tot leedvermaak, met een wielklem op zijn kaak. De moraal zit in een crisis, niemand weet meer wat van wie is. Leuk een weekend naar het strand, kom je thuis in een leeg pand. Zelfs de play namen ze mee, Amsterdam, hola die hey. Big City. Big City. So pretty. S'avonds door de Kalverstraat, zijn de blinden voor de ramen. Want daar buiten loert het kwaad. En je fiets is aan de haal, inclusief paal. Waar je broodjes kaas kon halen, eet je nou in alle talen. Zwar malumpia saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel. Molle Jan jocht op de stoep, sla om door de hondenpoep. Hij is eindelijk gaan lijnen, ziet je buikje graag verdwijnen. Buurman uit Afghanistan lijnt alleen met Ramadan. Oh my dear, you are so pretty, met je gevel vol graffiti. Amsterdam, mafjeu, jammer, een vedette op haar retour. Maar ze telt nog steeds voor twee, Amsterdam, hola Fix So pretty. Big city, big city, big big city. Always pretty. Big city, big city, big city. big, city. big, big city. Forever pretty. Big city.